11 uur. Dit is Radio 1, Het Felix Meurders. Wat valt er op Spitsbergen te leren over een duurzame Noordpool? Dat zometeen in de gids.fm, nu het NMS Journaal met Het kan werkgevers per 1 januari tienduizenden euro's kosten... als een flexwerker ziek wordt. Door de nieuwe ziektewet blijft de werkgever veel langer verantwoordelijk... voor tijdelijk personeel. Uitzendbureaus zijn bang dat straks bijna niemand meer uitzendkrachten durft aan te nemen...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 Dat is de grootste daling sinds de jaren tachtig. Blijkt uit een onderzoek van NBTC Nipo Research. De belangrijkste reden is de economische crisis. Hoor. En ja, het zijn vooral de korte, en dat zijn veelal extra vakanties waarop is bezuinigd. En we zien ook ja, dat er ook minder is uitgegeven door de Nederlanders. Nederlanders geven op vakantie minder geld uit. Vooral op korte vakanties werd bezuinigd. Bestedingen voor lange vakanties bleven stabiel. Thaise demonstranten hebben in Bangkok de stroom afgesloten... van het hoofdkantoor van de Nationale Politie. De betogers willen dat premier Yingluc Shinawatra haar functie neerlegt. Ze kreeg vannacht bij een vertrouwensstemming in het parlement... een ruime meerderheid. De politie maakt nu gebruik van noodstroom. Volgens de demonstranten trekt de broer van de premier... de in 2006 afgezette premier Taksin, achter de schermen nog steeds aan de touwtjes. In Nederland is in 2011 aan de bestrijding van psychische stoornissen bijna 20 miljard euro uitgegeven. Dat is een vijfde van alle kosten in de zorg en welzijn, zegt het RIVM. De tweede grote kostenpost werd gevormd door hart- en vaatziekten. In 2011 ging ruim 9% naar de bestrijding van die ziekten. In Nederlandse huishoudens is steeds meer mobiele internetapparatuur aanwezig. De laptop, tablet en de smartphone rukken op. De vaste computer verliest terrein, blijkt uit cijfers van het CBS. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens hebben een vaste of mobiele internetaansluiting. En in 45% is inmiddels een tablet aanwezig. Vijf jaar geleden had 83% nog een vaste computer. En nu is dat 69%. Voor de laptop is het precies andersom. In zeven op de tien huishoudens wordt een smartphone gebruikt om te internetten. Het weer in het zuiden is het nevelig en soms valt er wat motregen. Geleidelijk wordt het overal droog en breekt soms de zon door. De temperatuur loopt op naar 7 graden in Limburg en 11 graden in het noordwesten. Morgen opnieuw regen en later op de dag meer wind. Er staan files een beetje in de buurt van John Bakker. Ja, inderdaad, want op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... staat de Zee Hoogmaat Leids en Leidschendam nog altijd 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog altijd afgesloten... Omrijden kan richting Den Haag vanaf Knopenburger Burgerveen via Sassenheim en Wassenaar. Maar ook daar komt u in de file tussen Leiden en Wassenaar. 4 kilometer. Vara, Radio 1, gids.fm Met Felix Murders. Goedemorgen. Om de Noordpool wordt gevochten door oliemaatschappijen die er willen boren. Door toeristen die er willen rondkijken bij die Noordpool. Door landen die er een gedeelte van willen hebben. En door de scheepvaart. Marinebioloog Martine van den heuvel Geven onderzoekt... wat de effecten zijn van al die nieuwe activiteiten, zei zo mijn gast. De winkeliersvereniging van Utrecht Centrum wil dat er een verbod komt op bedelen. Bedelaars zouden het winkelend publiek te veel lastig vallen. Wij gaan zo naar hoe groot het probleem werkelijk is. En Libanon zucht onder de gevolgen van regionale conflicten. Niet alleen biedt het land eerste opvang aan een miljoen Syrische vluchtelingen. maar ook Israël en Iran vechten graag hun conflict uit op Libanese grondgebied. Kenner Arthur Blok komt er net vandaan en vertelt hoe de Libanezen zich staande houden. Ik zit en dat is te zien. Surf naar degids.fm. Het was vanmorgen in de Britse krant The Guardian over een opmerkelijk onderzoek van een Britse en een Amerikaanse econoom. Wat blijkt. Het geluksgevoel van mensen stijgt als hun inkomen oploopt tot 26.000 euro en daarna neemt het weer af. Zie je wel, dacht ik toen. Veel geld maakt niet gelukkig. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt Ruud Veenhoven, emeritus hoogleraar... sociale condities van menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit. Meneer Veenhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Dus die twee economen zitten maar wat te zwetsen. Uh, ja, en het persbericht uh, dat is toch ook wat anders... dan het artikel dat ik net van het internet heb gehaald. Want wat is het verschil... Nou, in dat artikel gaat het allereerst niet over persoonlijk inkomen, maar het gaat over nationaal inkomen. He, dus het gemiddelde inkomen wat in een land verdiend wordt. En dat is wel, dus in rijke landen zijn uh, mensen uh, gelukkiger. Um, maar het is wel zo dat uh, een extra welvaart, dat uh, ja, voegt minder toe aan het geluk als je al rijk bent. He, dat kennen we als de wet van de afnemende meeropbrengst. Maar er is dus wel meeropbrengst. Er is nog steeds meeropbrengst. Uh, nu hebben ze ook nog een analyse gemaakt, niet van landen... maar ook in Europa, van regio's. En daar lijkt het uh, alsof uh, uh, in de hele rijke regio's je wat minder gelukkig bent. Als je dat op Nederlandse schaal ziet, dan, dan, uh, je vergelijkt de provincies... Uh, dan zie je dat mensen boord gemiddeld gelukkiger zijn in Drenthe... Uh, dan in de Randstad. Ja, in de Randstad wordt meer verdiend. Maar ja, uh, dat heeft heel andere oorzaken. Dus onder andere de bevolkingssamenstelling is wat, uh, uh, wat, wat, wat anders. Uh, dus in, uh, in Drenthe wonen meer pensionado's en ook meer, minder mensen met een psychische stoornis. Hebben die Brit en die Amerikanen dan gewoon die meer opbrengst over het hoofd gezien? Um, nou ja, ze doen een, een heel erg ingewikkelde analyse, uh, waardoor ze eigenlijk toch een beetje een raar beeld krijgen. Um, je kunt het veel eenvoudiger doen uh, door gewoon uh, uh, te kijken door de tijd, uh, hoe uh, uh, is de welvaart in landen, uh, hoe gelukkig zijn mensen daar en uh, als de welvaart groeit worden mensen dan ook uh, gelukkiger. Nee. Nou dat heb ik net gedaan, uh, uh, inmiddels hebben we daar toch wel tijdreeks van 40 jaar nou ja, en dan zie je dat gemiddeld genomen... ja, als de welvaart stijgt, dan gaat het geluk ook omhoog. Uh, minder hard natuurlijk, maar uh, wel degelijk uh, gaat het gemiddeld omhoog. Wat zijn volgens u, naast lekker veel geld... de belangrijkste componenten voor een geluksgevoel? Nou, heel belangrijk is um, uh, of je in een land vrijheid hebt. Uh, he, want als je vrijheid hebt, dan kun je het leven inrichten... zoals dat bij je past. Ja. En daar helpt geld natuurlijk best een beetje, want ja, als je niks te maken hebt, heb je ook niks te kiezen. Nee. Maar wat ook nog een effect is, dat in die rijke landen, um, daar heb je een ontwikkelde economie... en daar heb je heel veel verschillende banen. En daardoor is het ook makkelijker om een baan te vinden die bij jou past. Het is wel even zoeken, maar je kunt uiteindelijk een, uh, ja, een baan vinden die goed bij je past... en daarom zijn ook meer mensen gelukkig. Maar gezondheid... Want als je niet gezond bent, wat heb je dan een vrijheid en wat heb je dan een geld? Precies, ja, nee, gezondheid is ook belangrijk. En gezondheid, ja, die komt voor een deel ook uit de gezondheidszorg. En de gezondheidszorg, die moet ook betaald worden. Het is een van de manieren waarop welvaart geluk beïnvloedt... is dat we er een goede gezondheidszorg voor kopen. Uit uw eigen onderzoek bleek dat het hebben van kinderen het gelukgevoel ondermijnt... Nou, dat is u vast niet een dank afgenomen, denk ik. Nee, en een hele hoop ouders denken ook, uh, hoe, hoe nou, uh, mijn kinderen, dat is mijn geluk. En dat kan ook best zo zijn. Uh, kijk, allereerst is het zo dat uh, mensen die kinderen nemen, die zijn gemiddeld al die zijn ietsje, ietsje gelukkiger dan uh, stellen uh, die besluiten om dat niet te doen. Is dat zo? Hey? Dat is zo en dat is natuurlijk ook wel logisch, want eh, eh, ja, als je bijvoorbeeld je gezondheid niet zo goed is hè, of je relatie schuurt een beetje, ja, dan neem je minder gauw kinderen. En die mensen zijn dan ook wat minder gelukkig. Ja. Maar dus die winst, zal ik maar zeggen, die, ja, die verdwijnt als uh, kleine Pietje ter wereld komt. Uh, want dan uh, ja, zakt het geluk gemiddeld uh, met een half punt. Hè, als je dat uitdrukt in rapportcijfers. Ja. Dus die mensen die waren behoorlijk gelukkig. Hè, laten we zeggen, scoorde een 8. Uh, en dan zakt het gemiddeld naar een 7,5. Vanwege de, de vrijheid. Dat is niet omdat die kinderen zo vervelend zijn. Maar uh, inderdaad, de vrijheid. Wegvrijheid. Wegvrijheid, ja. Luiers verschonen. Luiers verschonen en ja, als, als de baan niet meer zo bevalt... Uh, ja, dat is jammer dan, maar uh, uh, moet, de hypotheek moet afbetaald worden... en Pietje moet naar school en uh, daarom kunnen we ook niet verhuizen. Uh, dus daardoor word je beperkt en daardoor komen uh, een deel van de ouders... Ja, die komen in een levenssituatie terecht die, die niet meer zo lekker past. Waar wordt Rutje zelf gelukkig van? Ja, eerlijk gezegd, weet Rusje dat niet. <laughs> u weet het ik weet hoe gelukkig ik ben, maar niet waarom. Geeft u eens een cijfer dan? Ik, nou, dan, uh, mijn diplomatieke antwoord is dat ik mij niet onderscheid van de gemiddelde Nederlander. En die zit dicht tegen de acht. Gefeliciteerd. Bedankt. Geluksprofessor Ruud Veenhoven. De Gids. In Rotterdam mag het niet in Den Haag... Ook niet. En nu gaan er ook in Utrecht stemmen op voor een bedelverbod. Het zogeheten Center Management, dat is de spreekbuis van onder meer horeca, ondernemersverenigingen en musea... vindt dat er te veel overlast is. Verslaggever Robert-Jan Boy heeft een afspraak met Jack Blommendaal... van dat Center Management. Maar eerst gaat hij op zoek naar een bedelaar. Goorstraat, Steenweg, Bakkerstraat, Mariastraat. Het is een gezellig druk hier in Utrecht. De mensen kijken naar de winkels, gaan naar binnen toe, komen die weer uit babbelen wat en krioelen door elkaar. Ik kijk om me heen. Geen bedelaar te zien. Nee. Ziet u het wel eens meneer? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ja, S'avonds is er wel iets meer uh, mensen die uh, bedelen ja. om geld. Ja. Maar het is, ik, vind het, ik heb er geen last van, zeg maar. U heeft er verder geen last van? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Dus uh, ik zie daar geen probleem in eigenlijk. Nee, nee. Ja, ja, toch Ik vind het natuurlijk heel sneu voor die mensen. En uh, af en toe uh, zal ik ook zeker wel eens geld geven wat natuurlijk stimuleert om te gaan bedelen. Misschien af en toe. Um, maar ja, ja, die mensen hebben het ook moeilijk. Ze dus doen het, dus, het niet voor een lol, nee, wou ik zeggen. precies. Je kan, je kan beter op zoek gaan naar manieren om die mensen van de straat te halen. En ze misschien wat meer een plek te geven waar ze kunnen verblijven. En waar ze gewoon ook bij de kachel kunnen zitten en uh, misschien gewoon een normale maaltijd kunnen eten. Ziet u zoveel mevrouw? Nee. nee? Nee. Ik zag je wel als juist een straatkrant uh, ja, kopen. Ja, maar het is een uh, verkoper. Dat is een verkoper. Dat is weer wat anders, hè? Ja, vind ik wel. En uh, ook muzikanten. Uh, bedelaars valt wel mee, ja. denk ik. In Utrecht, ja. Hey, Dag, uh, straatkrantenverkoper. Dag, meneer. Alles uh, goed? Ja, gelukkig wel. En ja. Hoe zijn de reacties van de mensen? Wel leuk. Wel leuk. Ja, ze ja, zijn wel goed. En uh, ze kopen een krantje, dus ja. het gaat prima. Maar dan zitten de winkeliers niet, niet te spreken om bedelaars. Nee, dan maar bent u, bedel u, u bent natuurlijk geen bedelaar. Nee, maar, maar die heeft... zie je hier ook bijna niet lopen, hoor. Die zie je hier niet? Nee, bijna niet. Ze zijn er wel, maar ja. niet veel. Iedereen zit wel eens een keer zonder geld en ben je blij als je van iemand wat krijgt, weet je wel. Kijk, vroeger, voordat de krant er was, heb ik er ook moeten bedelen. Dan was ik blij dat ik van, van iemand wat kreeg. Wacht, maar, is dus iedere euro er één? Da dat is uh, zeker één, ja. Ja, ja, ja, ja. Als je alleen nog maar de kleren aan hebt, die je aan hebt en verder niks meer. En dan ben je blij als iemand uh, je komt helpen en niemand komt uit zichzelf hoor. Je moet recht om vragen. En dat noemen ze dan bedelen. Nou, ik vind dat levensonderhoud. Ik heb zo meteen een afspraak met uh, de heer Blommendaal. Wie is dat? Van de ondernemers. Die, die een verbod wil. Oké. Okay. Misschien komen we zo even langs misschien ook. Oh, dan ook nog wel. Dat mag ook. <laughs> Oké. Okay. Hey, hey, bedankt hè. Tot ziens. Kijk, meneer Blommendaal uh, krijgt het NRC aangeboden. Ja. Heeft u al uit? Zei die u. heb ik al uit. Geen last van? Van dit verbod? Nee, totaal niet. Totaal niet, dat wordt helemaal uh, goed. Dat mag wel. Helemaal goed. Er zijn er goede afspraken over wanneer ze er mogen staan, op welke plekken. Nou, stond dus, hier uh, op deze plek, hier bij de Steenstraat, de Mariastraat, stond juist een straatkant verkoper. Een, straat, een straatkrant verkoper, uh, ja, die, die zie je meer. Ik zei eigenlijk tegen hem van nou, misschien kom ik zo meteen even wat terug, ja, met in Blommenaal. Ja, ja oké. Okay. Want hij ja. zei van ja, ik heb helemaal geen last van Bedelaars. Ja. En als ze we er wel zijn, ja. helpt die mensen. Ja. ik denk van nou, dat kan een leuke discussie worden, maar wat is uw reactie? Ik beperk ja? mij gewoon simpel tot, zeg maar, tot de casus van uh, wat ik vanuit mijn achterban voor signalen krijg. Nee. Ja. En die ja. geven aan uh, bedelaars. dat, ja. dat nou ja, bedelaars, junks, ja. uh, drugshandel, uh, ja. alles psychiatrische patiënten. Die, ja. uh, hoe het, dat zij van klanten horen, want daar ja. gaat het over, dat ze het vervelend vinden. Okay. En, en, en, want daar draait het om. Dat is dan, en, nu, dat is dan nu even de discussie. Maar dan is de vraag, wat is dan de oplossing? Ik blijf bij de lokale, zeg maar, het lokale element van wat je kan besturen. Uh, het enige wat in, in, in lokaal bestuurd kan worden is, is via een APV-bepaling... waardoor je een instrument in handen hebt... als ja. het ergens te gek is... dat ja. je een signaal kan krijgen van de, waar je achteraan moet. En pleiten voor meer opvang? om De ja, zwakkeren, ja, want ze doen het niet kan, voor een lol... Laten we zo zeggen... Wij als, uh, om nog uh, meer voorzieningen? Er zijn ook voorzieningen waar je als gemeente geen invloed op hebt. Met name die voorzieningen die te maken hebben met... Uh, de psychiatrische patiënten die afgebouwd worden... Ja. door de landelijke ja. overheid. Ja. Ja, en bent, daar bent, moet je dus altijd als beperking... Ik beperk hem tot datgene wat haalbaar is. Maar u bent een club... Die niet op zijn mondje gevallen is. U bent een centrumclub. Ondernemers. Musea. Horeca. Dat zijn mannen en vrouwen van Sta vast. Die kunnen wij, toch een geluid laten horen. Wij, ook landelijk. Die zeggen van kom op. Dit nou, pakken we aan. Dwars tegen de trend in. Dit, uh, wij pakken, gaan die zwakkeren helpen. Want daar hebben we allemaal profijt van. Dat uh, is een, uh, een gedachtegang die, uh, die bewandelbaar uh, is. Maar dat moeten we ook samen doen met de lokale politiek. En de lokale politiek eh, die heeft zelfbewust besloten om het bedelverbod op te heffen. Ja, ja. En wij zeggen juist van daarmee de, heb je jezelf een instrument uit handen genomen. om het om, om, eh, om, om, eh, met elkaar eh, toch waar de overmaat van hinder is. En de politiek is, zeg maar, laat ik zo zeggen. er wordt ook op, het, op, op, op, op verschillende manieren naar gekeken. Het is de discussie gaat nog voort. Absoluut. Hier in de stad. Waar van alles om elkaar kriot. Heerlijk is He? dat, heerlijk is daarom ook. Niet, niet spik en span. Godse dank niet. Nou, gewoon eens een keer naar kijken wat een ander nodig heeft. Als ze een heel veel heeft, help een ander, weet je help elkaar. Dat, dat is de beste oplossing. Ja, zijn woorden van de straatkantverkoper wijzen woorden wellicht. Er mag nog gebedeld worden in Utrecht. En straatmuziek mag ook zo te horen. Maar dan moet je wel een vergunning hebben. Eloy Black is een rapper en een soulzanger. Heeft een nieuwe single uit, Wake Me Up. <middels> Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart.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 Had, want het uh, was eerst een project van een Zweedse DJ, Avicii. En toen zong Black en zong daar een beetje de solopartij. Maar toen dacht hij, weet je wat, ik, ik, uh, ik ga dat nummer zelf uitbrengen. Akoestisch, wake me up. Het is een hele mooie vlucht. Het is, omdat je in zo'n heel klein propellervliegtuig zit, blijf je sowieso wat lager... En je komt nog net boven de wolken uit en dan zie je de bergen er doorheen steken. En op een gegeven moment zaten we boven een enorme gletsjer en daar gingen we ook meteen dalen. En dan zie je, zie je nu alles hoe liggen die kleine gekleurde huisjes. Ja, dit is echt wel heel erg gaaf om hier terug te zijn, toch een beetje thuiskomen. Fantastisch. En dat thuis dat is Spitsbergen. Om preciezer te zijn, nu alles goed. Dat is de meest noordelijke nederzetting ter wereld. Onderzoekers en studenten uit ons land... die strijken elk jaar weer neer bij het Nederlandse onderzoekstation... dat daar is gevestigd. En van daaruit bestuderen ze de gevolgen van klimaatveranderingen... en bedenken ze oplossingen voor toekomstige vraagstukken. En een van die onderzoekers, die u net hoorde... is marinebioloog Martine van den heuvel geven van het onderzoeksinstituut IMARIS. Over haar werk is namelijk een film gemaakt. En vandaar dat geluidsfragment. Goedemorgen mevrouw van der Leuvel. Goedemorgen. We hoorden net al even dat, dat fragment. Bent u zo verknocht aan Spitsbergen, dat het net is als thuiskomen? Nou, het, het mooie van onderzoek doen uh, in het Noordpoolgebied uh, is dat als je daar komt... dan kom je daar met een bepaalde vraag, en een bepaald doel om onderzoek te gaan doen. Maar de omgeving is zo overweldigend dat naast de passie voor het onderzoek... heb je ook al heel snel een passie voor het gebied. Dus het is ook wel heel kenmerkend voor de onderzoekers die daar naartoe gaan... is dat, je, dat het ja, meteen in je bloed gaat zitten en dan wil je maar één ding en dat is graag weer terug. En die omgeving, dat is kletjes, dat is sneeuw. Dat nou, zijn bergen die zo nu en dan boven die sneeuw uitkomen, zoiets ongeveer? Ja, ja New Alesson is een, een kleine nederzetting wat aan een groot fjord ligt. Um, en dat fjord is uh, nou ja, de, de, omringd door bergen en, en meerdere gletsjers... die zowel in het water als op het land uitkomen. Dus het is aan de ene kant een hele stille omgeving... maar in de zomer is het ook vol met uh, geluiden van vogels die er naartoe komen... om daar te broeden en te nesten. En toeristen, zeg ik. En toeristen, inderdaad, die graag ook uh, willen genieten van, uh, van het natuurschap. Afgelopen zomer was u er weer voor de tweede keer om onderzoek te doen. Wat wilt u dan te weten komen? Uh, nou, als, als Imaris, dat is een onderdeel van Wageningen Universiteit, uh, zijn wij bezig om kennis te ontwikkelen. Ja, als, wat er in het gebied gebeurt is dat de afgelopen tientallen jaren zie je dat het zeeijs wat de Noordpool bedekt, dat neemt af. Waardoor er gebieden vrijkomen. Nou, de scheepvaart wil graag over de Noord varen. Want dat is korter, hè? Want dat is veel korter, inderdaad. Er zijn olie- en gasreserves die mogelijk aangeboord kunnen worden. Oftewel, ze staan te popelen om te kijken of ze dat gebied kunnen gebruiken. Um, en ons onderzoek is er nou op gericht om te kijken van uh, als daar activiteiten ontplooit worden, hoe kun je dat dan op een goede manier doen. Zowel voor de bedrijven die daar uh, willen gaan werken, maar juist ook voor de mensen en het milieu in het gebied. En wat bedreigt het ecosysteem van Spitsbergen nu het meest? Is dat het mogelijk boren naar olie- en gasreserves? Is dat de scheepvaart? Wat is het? Um, nou wat je, Spitsbergen is een heel speciaal gebied... met ook een speciale status. Daar zijn allerlei activiteiten tijden gaande. Je, je hebt toeristenschepen, je hebt uh, mijnbouw... Uh, wat al honderd jaar daar, uh, uh, wordt, uh, wordt, wordt er uh, gewonnen. Um, maar uh, juist vanwege het onderzoekstation... is het ook een heel goed gebied om een heleboel dingen te gaan ontwikkelen. Dus om kennis te gaan vergaren. Dus alle kennis die ontwikkeld wordt... is niet per definitie specifiek voor Spitsbergen... maar juist voor het Noordpoolgebied ja wat minder toegankelijk is om, om experimenteel werk te, te kunnen gaan doen. Het hele Noordpoolgebied is gigantisch groot natuurlijk nog. Ja, ja. Ja. En dat Spitsbergen hoe groot is dat ongeveer? Ja, dat is lastig. Ik, ik, ik durf niet zo'n getal te noemen... maar een, een stuk groter dan Nederland, zeg maar. Ja, dus je kan er goed rond Tenminste, als je van de goede... Eh materialen voorzien bent. Ja, want je hebt uh, uh, eigenlijk geen wegen op Spitsbergen. Dus als je rond wilt toeren... dan moet je met een boot of een vliegtuig, uh, inderdaad. En u had het over, over mijnbouw. Wat voor soort mijnbouw is dat? Kool. Uh, coal, Koolwinning. Uh, uh, dat gebeurt nog steeds? Ja, dat gebeurt op sommige plekken nog steeds. Uh, nu Allesund was eigenlijk... Uh, de voormalige... Uh, het doel van Nu Allesund was... dat ze daar ook kool uh, aan het winnen waren. Honderd uh, jaar geleden zijn ze er ongeveer mee begonnen. Uh, maar na meerdere uh, ongelukken die ze zijn uh, uh, ja, voorgekomen, hebben ze op een gegeven moment ge op politiek niveau gezegd van we stoppen daarmee. Ja. Begin jaren 60 was dat en toen hebben ze het eigenlijk omgevormd naar een onderzoeksstation waar alle nationaliteiten ook uh, welkom zijn. Dus dat maakt het heel speciaal. Je hebt, uh, op dit moment in het uh, onderzoeksstation heb je meerdere huisjes, meerdere kleuren, die zijn, hebben verschillende kleuren. En uh, daar zitten verschillende nationaliteiten hun onderzoek te doen. Het is gewoon een wijkje. Ja, een klein dorpje, zeg maar, met, met verschillende kleuren huisjes. En ja, wij hebben als Nederland bijvoorbeeld de gele huisjes, de Londen-huisjes, zeg maar. Zijn de sporen van die mijnbouw nog terug te vinden in het milieu daar? Ja, ja, je ziet letterlijk nog de berg kool. Je ziet de oude materialen, dingen die ze hebben gebruikt, die liggen daar nog. En die mogen nu ook niet weggehaald meer worden, omdat het op een gegeven moment wordt het ook een soort van cultureel erfgoed wordt. Maar zie je dat ook in planten en dieren? Dat er ooit mijnbouw gepleegd is? Uh, nou ja, je ziet dat het, dat het landschap vooral verstoord is... op, op, op een, een plek achter het station. Dus dat kun je heel duidelijk zien. En uh, nou ja, wat, we zijn nu dus ook metingen begonnen om te kijken... of je nog wat van bijvoorbeeld vervuilende stoffen zeg maar kan vinden... die dan vanuit de mijnbouw afspoelen en uh, in, in de baai terechtkomen. Ja, dan moet u soms diepgraven. Dat is te zien tenminste in de film. Ja. Nou, dan neem je bodemonsters met een happer en... Uh, dan is het kijken of je de beestjes tegenkomt die je nodig hebt voor je onderzoek. Dit is uh, nummer vier van uh, de soorten die we nodig hebben. Het is een, uh, een Nederlands een zager, een neftes. En uh, het is een mooi beestje, een mooie worm. Kleine beestjes uit de modder? Ja. Wat leert u daarvan? Nou, wat je, wat je doet is, die kleine beestjes... Die, die blijven meestal een beetje op één plek. Dus die zijn eigenlijk een, een, ja, een goede uh, indicator voor dat uh, stukje milieu... waar je wil weten of ze onder stress staan of niet. Dus door uh, zowel uh, monsters te nemen van de waterbodem... als van de beesten die erin zitten, dat kun je analyseren. En dan kun je kijken of er vervuilende stoffen in zitten. En ook of ze last hebben van die vervuilende stoffen. Dan kijk je naar bepaalde stressfactoren. Maar hoe weet je nou of een worm stress heeft? Uh, omdat je niet alleen beestjes verzamelt uit uh, de plek waarvan je denkt dat ze last kunnen hebben, maar ook op plekken waar, ze juist, waar juist de bodem ongestoord is en je geen uh, effecten verwacht. Dat kun je vergelijken en dan kun je zien of er verschillen zijn. Nou, dat is onderzoek voor de toekomst. En, en die komt met rassenschreden dichterbij, want dat blijkt ook uit die film als u samen met collega-onderzoeker Maarten Lone naar de gletsjers gaat. Het uh, eiland daar heet Blomstrand, half Öja. Blomstrand was een Zweedse ontdekkingsreiziger. Half een halve uur betekent schiereiland. Want ze dachten gewoon dat het een verbinding had met het vaste land hier. En nu is die gletsje verdwenen. En nu hebben we hier dus ongeveer, wat zal het zijn? 500 meter, kilometer water tussen. Alle gletsjers in het fjord zijn aan het terugtrekken. Een ecosysteem dat onder druk staat, dat ijs dat smelt. Dat is ook duidelijk te zien. Moet het gebied dan niet gewoon met rust worden gelaten? Ja, ik denk dat dat een vraag is wat veel mensen bezighoudt. Als wetenschapper hebben we een andere rol. Daarmee als wetenschapper probeer je kennis te verzamelen... op basis van al, waar, waarop al die discussies kunnen plaatsvinden anders kun je alleen een discussie houden op basis van emotie. Maar het is juist zo belangrijk om te weten waar je het over hebt. Dus als wetenschapper probeer je de kennis die nodig is te ontwikkelen. Dus daarom hebben we binnen het, uh, het Arctische programma van Wageningen Universiteit... proberen we al die uh, stukjes kennis te ontwikkelen die nodig is. Daar hebben we een basisinvestering voor gedaan. En daarmee kunnen we nieuwe kennis vragen van... Uh, alle betrokkenen zeg maar, uh, op gaan pakken en uh, hopen te beantwoorden. En die betrokkenen zijn bijvoorbeeld de bedrijven die graag naar olie en gas willen ja, boren? Ja, maar ook overheden die bepaalde beslissingen zouden willen. Maar ook uh, NGO's bijvoorbeeld die uh, bepaalde gebieden zouden willen beschermen. En dat alles heeft kennis nodig om, om die beslissingen op, ja, op een goede basis te kunnen nemen. En zullen die betrokkenen zich dan iets aantrekken van uw onderzoek? Nou, ik denk dat het onderzoek vooral bedoeld is om de dialoog te kunnen voeren. En dat, dat is dus dat, dat je inderdaad overheid, bedrijfsinstellingen, NGO's en uh, wetenschappers bij elkaar zet. En dat je samen kan kijken hoe kun je nou dat gebied, als je het wil uh, uh, gaan gebruiken, hoe kun je dat op een duurzame manier doen. Niet alleen voor de industrie, maar ook voor de mensen en het milieu. Maar de meest duurzame manier is toch gewoon laten zoals het is. Maar dan heb je het stukje van de, de driehoek... Uh, profit, people en planet niet. Dus als je, als je dan toch inderdaad... Dat is die befaamde driehoek hè? die veel ja. bedrijven hanteren. Ja. ja. ja. Profijt, Zo. mensen en planeet. En het planeet, ja. ja. En waarom heb je die dan niet? Als Om... je, als je de, de, de profijten weghaalt... dan heb je alleen mensen en planeet. Maar waarom zou je overal profijt van moeten hebben? Nou ja, het belangrijkste is inderdaad als je in, in, in die rol van wetenschapper zit, dan probeer je gewoon puur die kennis te leveren. En dan kan die dialoog in ieder geval goed gevo gevoerd worden. Ja, maar er zijn dus kennelijk ook verzoeken gekomen bij Imaris vanuit het bedrijfsleven om ga eens kijken of. Puntje, puntje, puntje. Ja, we zijn, we zijn inderdaad bezig om, om te helpen met hoe kun je nou bijvoorbeeld uh, een, een goede impact assessment doen. Van, van een impact assessment. van Dat is uh, hoe kun je kijken of een, een bepaalde activiteit uh, een, een druk geeft op het, op het systeem. En dat, is, dat kun je echt onderzoeksmatig doen. Maar je kan daar ook een, uh, dat noemen ze een framework uh, voor maken. Dus dan ga je meer uh, op hoger abstractieniveau kijken van hoe moet je zo'n... Uh, uh, uh, effectbeoordeling aanpakken. Ja, ik ben weg. <laughs> Volgend jaar weer in Spitsbergen. Dat hoop ik wel. Ja, ja? In ieder geval gaan we wel met een groep die kant op. Of ik daar zelfs bij zit, dat weet ik nog niet. Maar en hoe lang zal dat nodig zijn? Dat onderzoek daar? Uh, nou ja, we zijn net begonnen, dus we hopen daar nog jaren nuttig werk te kunnen gaan doen. Martine van den Geven, De film Kennis voor een duurzame Noordpool... gaat op 10 december in Den Helder in première. En op de website van de gids.fm is een trailer te zien van die film. Succes met het werk daar. Dankjewel. Dit is Radio 1, e, half 12 door door Megens, het NOS De grootste importeur van elektronische sigaretten in de Benelux... ziet niet in waarom de e-sigaret uit de buurt van kinderen moet worden gehouden. Directeur Jarno van Galen zei Karo's Karo's Goedemorgen... ...dat de e-sigaretten aan alle veiligheidseisen van de wet voldoen. Van Galen noemt de door Van Rijn aangekondigde extra maatregelen overbodig. De RIVM zou zich baseren op verouderde informatie. Door de economische crisis zijn het afgelopen jaar... ...veel minder Nederlanders op vakantie gegaan dan anders. Het aantal vakanties liep met 3% terug. Dat is de grootste daling sinds de jaren 80. Ook geven Nederlanders op vakantie minder geld uit.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 En in Nederlandse huishoudens is steeds meer mobiele internetapparatuur aanwezig. De laptop, tablet en de smartphone rukken op. En de vaste computer verliest terrein. Vijf jaar geleden had 83% nog een vaste computer. En nu is dat 69%. En voor de laptop geldt precies dat precies andersom. En dat zijn de hoofdpunten. De hey, verkeersinformatie komt uit Den Haag. Sean Bakker. Met uh, nog altijd files op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmaade en Leidschendam. Zeven kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij... En op de A 44 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Wassenaar nog 3 kilometer. Dit is de fm met Felix Burders zometeen een tongpiercing die binnenkort een rolstoel bestuurt. Eerst squeezen zijn we de derde keer bij elkaar. The Indians send signals from the rocks above the past.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 Pianist piano is Jules Holland, die zit er tegenwoordig niet meer bij. En Jules, die presenteert momenteel van die prachtige muziekprogramma's voor de BBC. Wereldwijd uh, heeft hij invloed, Jules, op de popmuziek. En dit was Quiz uit de eerste periode, 1979. Cools for Cats. Even een heugelijk bericht uit de krant van vanochtend. Een tongpiercing kan mensen die vanaf de nek verlamd zijn... beter helpen voortbewegen. Dat blijkt uit een Amerikaanse proef. En met de piercing kan de rolstoel waarin de mensen zitten... nauwkeurig worden bestuurd. Ik praat erover met Bart Koopman, biomechanicus aan de universiteit Twente. Meneer Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Een piercing waarmee je je rolstoel bestuurt. Hoe werkt dat? Nou, je hebt dan uh, aan de buitenkant van je uh, mond... Heb je een aantal uh, sensoren zitten. Die lijken een beetje op een headset. En die pikken veranderingen in het uh, magnetische veld op. En als je nou met het metaal van je, van je piercing langs die sensoren gaat, dan wordt het opgepikt. En op die manier kun je dus een, ja, met je tong, zeg maar. Uh, signalen naar de buitenwereld sturen. En dus dus door je, je toch naar rechts te bewegen aan. gaat die rolstoel naar rechts en andersom. En die, precies en naar links gaat rolstoel naar links. Hè? Als je dat op die manier gekoppeld hebt. Natuurlijk. En hoe zet je hè? mensen achteruit dan? Ja, dat, dat, er zitten dacht ik bij dit systeem wat, wat wat ze nu hebben gemaakt zitten vier sensoren en uh, dat kun je meestal aansturen net zoals dat je een muis uh, aanstuurt op je, op je keypad, uh, hey, op, je, op, je, ja. op je laptop. Waarom is dit een verbetering voor patiënten? Het, uh, het, uh, het eerdere systeem, uh, wat je te veel ziet en wat veel gebruikt wordt, dat uh, werkt met rietjes. En, met een pijpje? Uh, met zo'n pijpje, ja. Dus uh, zuigen en blazen door rietjes. En wat ook wel bestaat, is dat je een soort van, van uh, keypad hebt gemonteerd op het gemonte van je, van, van je mond. Ja. Dat zit dan tussen de tanden. En dan kun je dan ook met je tong aanraken. Nou, dit is uh, beter omdat het... Uh, nou ja, het ziet er op de eerste plaats het een stuk beter uit. Hè. Uh, wel meer mensen lopen met een headset. En, uh, en het werkt sneller. En dat is heel erg belangrijk. Je hebt uh, veel meer baat bij... Of de mensen hebben veel meer baat bij een stoel... die, die snel reageert op, op wat, je, wat je wilt. Maar wat gebeurt er als je je lippen aflikt? Omdat je lekker hebt gegeten? Of als je je tong uitsteekt? Ja, daar, daar, dat is de, de, het lastige bij dit soort uh, voorzieningen. Ja, want je moet natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon kunnen praten en, en kunnen slikken en zo. Um, waarschijnlijk moet je de... Uh, dat moet gedetecteerd worden van wanneer het signaal dan wel of niet valide is. Er dus zit, zitten allerlei uh, checks zitten in, in die software die daar weer achter hangt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, in Amerika is met deze techniek geëxperimenteerd, lees ik. Is dat iets dat snel gebruikt kan worden, door rolstoelgebruikers, die het nodig hebben natuurlijk? Ik verwacht het wel. Uh, de eerste keer dat ze daarover gepubliceerd hebben was in, in 2011, uh, weet ik. En uh, nu hebben ze dus testen gedaan, klinische testen, bij, uh, bij patiënten. En, en bij ook bij, bij gezonde mensen, om te kijken van hoe, dat, uh, hoe dat zou werken. En het, uh, en dat is eigenlijk de eerste of de een van de laatste stappen voordat het uh, kan worden toegepast. Ja. Werkt u aan uw universiteit ook in dit soort technieken? Nou, niet uh, speciaal voor deze patiëntengroep, hè. de hoge dwangslees, dat zijn toch wel dat is toch wel een hele speciale en ook een hele moeilijke groep om daar voorzieningen voor te maken. Maar we maken wel interfaces tussen hulpmiddelen en en, uh, en rolstoelgebruikers en dan Zit je meer te denken aan, aan bijvoorbeeld mensen met Duchenne spierdystrofie. Uh, die zijn ook gebonden aan de rolstoel uh, en die hebben dus ook een, een verminderde uh, kracht in hun armen. En om toch die armen te kunnen ondersteunen maken we voorzieningen die ja, die, die, die, die, die armen zeg maar vasthouden. Die die armen ondersteunen ja. en de, de, de armen kunnen geleiden naar een bepaalde taak. Duidelijk, Bart Koopman, biomechanicus aan de Universiteit Twente. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vara. deGids.fm de wereld ontvangt. Willem van Tenhoot, goedemorgen. Jij gaat naar India. Naar New Delhi. Iedereen die het buitenlandse nieuws een beetje volgt, die zal het wel eens gehoord hebben. Die stad New Delhi wordt ook wel de verkrachtingshoofdstad van de wereld genoemd. Ja. Denk aan, aan vorig jaar. Er was er een, een 23-jarig meisje. In een, in een bus werd zij verkracht door een groep mannen later overleed. Zij, heel India stond op zijn kop. Heel veel demonstraties. Nou, ik ga het hebben over een gezaghebbend onderzoekstijdschrift. Te Helka, dat in uh, New Delhi gevestigd is. En Te Helka. Daar uh, beijdt zich vaak vast in het thema geweld tegen vrouwen, maar de afgelopen week is dat blad zelf het middelpunt geworden in een rel die juist daarmee te maken heeft. Tejpalka, zapt ze ganda tehelka. Tehelka-scandal per, vandaag hebben we voor u een grote onthulling. Tehelka's in chief chefredacteur Tejpal en de vrouw die hem heeft aangeklaagd. The young Tehelka journalist who's accused Tarun Tej Pal of sexual molestation, he's been booked for rape, has now resigned from Tehelka. De hoofdredacteur van Tehelka, Tarun Teshpal, die wordt door een journaliste van het blad beschuldigd van ongewenste intimiteiten op de werkvloer. En zoals je net hoort in deze compilatie heeft hij zijn functie neergelegd, tijdelijk althans. Nou, deze zaak die wordt tot in de kleinste details door de Indiase media breed uitgemeten en elke dag staan de talkshows daar in het teken van deze kwestie. Mag ik even bij het begin beginnen? Wat, wat zou er tussen die twee zijn gebeurd? Nou, euh, volgens het verhaal van, van die journalisten was er sprake van twee incidenten... tijdens een festival dat door Tehelka wordt georganiseerd. Het Tehelka Thinkfest. Op 7 november, op de openingsdag, was het volgens de journalisten voor het eerst raak. Zij was de hele dag was ze bezig om een paar VIP-gasten te begeleiden. Niemand minder dan euh, de acteur Robert De Niro en zijn dochter. Om die de hele dag te pamperen. Nou, s'avonds later bracht ze die twee terug naar hun hotelkamer. En toen ze alleen met haar hoofdredacteur in de lift stond, naar beneden. Toen zegt zij, heeft hij zich aan haar vergrepen. En daarbij zou Teshpal gezegd hebben dat dit seks dus. De makkelijkste manier was om haar baan te behouden. Nou, toen de liftdeuren open gingen, heeft zij zo snel mogelijk een taxi genomen naar haar eigen hotel. Ze heeft haar verhaal gedaan bij een paar vriendinnen. En diezelfde avond nog kreeg ze een sms'je van haar hoofdredacteur Ted Paul, waarin hij refereerde aan het incident. En de avond daarna, zegt deze journaliste, werd ze weer het slachtoffer van haar hoofdredacteur. En heeft deze vrouw daarna zelf de publiciteit gezocht? Of niet? Nee, ze heeft deze, uh, deze zaak heeft ze uh, aangekaart in eerste instantie uh, bij de directeur van Tehelka. De eis van deze journalisten was toen... dat ze, ze wilde minstens een geschreven excuus... van haar hoofdredacteur... en dat hij een memo aan de hele organisatie zou schrijven. Nou, Teroen Tejpal die heeft dat gedaan. Die heeft in een uh, e-mail aan het hele bedrijf... inderdaad sorry gezegd. Hij nam de schuld op zich... Maar hij ging niet bepaald diep door het stof. En dat schoot bij sommige medewerkers blijkbaar in het verkeerde keelgat. Want de hele zaak kwam op straat terecht. En ja, de Indiaanse media die zijn daar boven gesprongen. In de tv-talkshow Face the People bijvoorbeeld... daar zwengelde presentatrice Sagarika deze discussie aan... over seksuele intimidatie op de werkvloer. Now the time for all of us to speak out has come so that we can bring genuine change not only in the media but in the legal profession, in the civil services, in the army where across the board working women are facing the wrath of men. Volgens Sakharika hebben vrouwen overal op de werkvloer in India... of nu in de media is of bij de overheid... hebben ze te lang gezwegen en geleden onder de toorn van machtige mannen. Nou, zij pleit voor een fundamentele verandering. En waar al de vrouwen die ze had verzameld in de studio... in elk geval geen genoegen mee nemen, dat zijn de excuses van Tespal dat hij zes maanden afstand neemt van het hoofdredacteurschap, dat is een grap zegt filmmaker van Dana Koli hij was een rolmodel een uitgesproken stem tegen seksueel geweld ja, nu staat hij zelf onder verdenking en Koli vindt dat Tetsch Paul er zeker niet vanaf mag komen met een milde straf dus die hoofdredacteur ligt zwaar onder vuur. Is er inmiddels sprake van een strafrechtelijk onderzoek? Nou, in eerste instantie wilden de, de journalisten... Uh, in kwestie wilde, uh, geen aangifte doen. Zij is trouwens nog altijd anoniem. Uh, wat wel van haar bekend is, is dat zij altijd uh, sinds jongs af aan uh, een van de beste vriendinnen is, van uitgerekend de dochter van Tarun Teshpal. En dat beide families schijnen ook uh, erg uh, hecht te zijn en met elkaar om te gaan. Uh, uiteindelijk heeft de journalisten toch aangifte gedaan van verkrachting en de politie van de stad Goa, he, waar dat Thinkfest festival uh, plaatsvond, waar dit is gebeurd. Uh, die politie van Goa, uh, die heeft uh, Teshpal opgeroepen om zich te melden tot vanochtend uh, half 11 heeft hij, uh, dat is onze tijd, vanochtend half elf. Heeft hij de tijd gehad om eraan gehoor te geven? En nieuwszender in India houdt zijn kijkers bijna van minuut op, tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen. It hours from Goa. Uh, so it, it be in de volgende uur zijn dat hij hier is. Dus in de so in uh, volgende uh, investigators hier in Goa. Now. Zo, zo leek het erop dat uh, Tespal op weg was naar Goa... om zich te melden bij de politie om lastige vragen te beantwoorden. Maar uh, die heeft rechercheurs uh, eerder vanochtend laten weten... dat hij de deadline niet gaat halen... omdat het verzoek van de politie hem te laat zou hebben bereikt. Nou, een beetje gek, want uh, de media stonden er bol van. Uh, iedereen stond op hem te wachten. Hij wil uitstel tot zaterdag. Ja, en nu is de kans alleen maar groter dus dat hij gearresteerd wordt. Um, nou, wat in elk geval hoopgevend is, zeggen sommige commentatoren... is dat deze Journalisten volop gesteund wordt en ja niet zoals vaak gebeurt met vrouwen in India, meteen de schuld in de schoenen geschoven krijgt. Willem Frank Trood graag tot een volgende keer Starr. Star. Oh, die begint heel langzaam. Dat is niet war. Stop the war now. Ja. All right, yeah. Make the sound of peace and and me number one and it's time. The Leaders of the World uit 1970, Stop the War Now. Maar daarvoor had hij al een hit. En, en dat is de plaat waar ik toch aan denk als het gaat over Edwin Starr. De Gids.fm het gaat niet goed in Libanon, want de vluchtelingen uit Syrië... stromen in grote getalen de grens over. Goede opvang is er niet. En van een echte Libanese regering is ook geen sprake. Libanon en Syrië-specialiste Arthur Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, twee, twee weken geleden teruggekomen uit Libanon. Hoe ja. gaat het daar nu? Ja, ik zou graag een, een leuk, een mooi verhaal vertellen. Maar uh, het gaat niet goed in Libanon. Er is heel veel uh, stress en spanning in de maatschappij. En uh, ja, overal om je heen kun je het eigenlijk zien... Als je op straat loopt in Beirut dan zie je onder viaducten Syrische mannen staan die, die op zoek zijn naar een, een, een klusje voor een, voor een dag. Um, zodra je naar het noorden rijdt, naar Tripoli bijvoorbeeld, dan, uh, dan zijn er honderden mensen gewoon uh, lopen door de stad. Uh, komen mensen van het front terug. Het is een, uh, een hele depressieve indruk maakt het land. Hoeveel vluchtelingen zijn er nu uit Syrië? Nou, ik, ik heb gisteren nog de, de site van de UNHCR bekeken. En er zijn er ruim 830.000 geregistreerd. En naar schatting loopt er nog een half miljoen Syriërs rond die gewoon een beetje geld hebben. En die hebben zich niet laten registreren als vluchteling. Maar die zijn gewoon in, ja, hebben een huisje gehuurd of in een leeg, leegstaand winkelpand zijn ze getrokken om daar met hun gezin te wonen. Dus meer dan 1 miljoen vluchtelingen ja. op een bevolking van? Nou, een kleine 4 miljoen uh, uh, Libanezen zijn er in, in Libanon. Dus ja, ruim een... Uh, ja. Kwart. Hoe worden ze dan opgevangen? Ja, Kijk, dat, is een, dat is het grote punt. In, in, in, Libanon heeft nog een trauma. Van de, de, de Palestijnen die in de jaren 60 en 70 het land zijn binnengetrokken. En nog steeds in, in kampen wonen. Dus er zijn bepaalde fracties ja, in, in de regering. Die zeggen ja, maar, ho, ho, we gaan geen kampen voor die mensen maken. Nee. Want dat blijft ze dadelijk. Dus er is eigenlijk nauwelijks sprake van opvang, nauwelijks sanitaire voorzieningen, uh, nauwelijks uh, voedselhulp. En de winter komt eraan, uh, ook al is het nu wel mooi weer nog. Straks als het uh, in de Berka vallei bijvoorbeeld, wat, wat 900 meter boven de zeespiegel ligt, dan wordt het gewoon koud. En er zitten dan een uh, half miljoen mensen onder uh, zeltjes en dat is echt heel schrijnend. Veel kinderen, ja. veel, veel ouder vandaag hè? Uh, er zijn vooral veel kinderen en, en vrouwen... maar en ook, ook gewoon jonge mannen die, die, die het geweld zijn ontvlucht. Ik sprak daar met, uh, met de voorzitter van, uh, van de Syrische Nationale Raad. Dat is een, is een mevrouw die daar in Libanon rondloopt. En die, die, die bekomt zich om de, om, die, om de studenten en om de, om de kinderen. En die probeert ja, school uh, ze te organiseren. En dat, dat wordt heel moeilijk, want ze wordt aan alle kanten tegengewerkt. Want kijk, Libanon wil niet permanente opvang voor die mensen organiseren. Want zodra je maar een beetje uh, bijvoorbeeld een school uh, in een kamp zet... Ja, dan zijn misschien mensen geneigd om te blijven. En ja, bijvoorbeeld Palestijnen loopt er al 30, 40 jaar rond. Dus die kinderen gaan niet meer naar school daar? Nou, nauwelijks. UNHCR doet wel dingen, maar het is een druppel op de... Gloeiende plaats, zoals het heet. En ze staan te wachten op werk onder viaducten, bijvoorbeeld? Ja, het is. Het is kijk, kijk, in Libanon heeft sowieso al, uh, uh, had sowieso al een overeenkomst met Syrië dat Syrische mannen daar mochten werken. En, maar je moet het dan zo voorstellen: dan heb je een groot viaduct in Beirut en er staan allemaal mannen met hun, uh, bijvoorbeeld met touwen om hun, uh, hun arm of met een metsel, metselaarswerktuig. En, en zodra er dan een auto stopt, dan rennen ze er met z'n allen op af. Ze zeggen van ja, ik wil dat wel doen voor, voor 10 euro per dag of iets minder. En, Vaak nog misschien over de helft. En, er is zoveel aanbod van, van arbeidskrachten dat de, ja, de prijs is heel laag. Maar is er genoeg werk? Nee, er is, er is in Libanon nauwelijks werk. De economie zit in het slop. Uh, er is eigenlijk uh, er is geen kabinet. <laughs> dat is in, uh, in, uh, in april opgestapt. Uh, Parlementsverkiezingen zijn met twee jaar uitgesteld. Dus dat is eigenlijk ook, er gebeurt helemaal niks in het parlement. En dan volgend jaar uh, moet er een nieuwe president worden gekozen. Nou, ja, dat, ook dat zal weer een grote chaos worden. En ondertussen sukkelt het lekker verder. Nou ja, het, dus, het sukkelt niet alleen. Want vorige week kwamen we bij een aanslag op de Iraanse ambassade... in de hoofdstad Beirut, zeker twintig mensen om het leven. Ja. Dus de Libanon wordt langzamerhand ook meegetrokken in een spiraal van geweld? Ja, nou ja, dat kun je eigenlijk wel stellen. Kijk, dat is natuurlijk al een paar jaar aan de hand. Kijk, als je bijvoorbeeld in Tripoli kijkt... daar heb je, uh, net als in Syrië, alawieten. En te wonen. De stad in het noorden van het land. De in het noorden van het land, ja. En die, die, die hebben nu een hekel aan elkaar, want de Syrische president is Alawit. En de meerderheid in Syrië is sunnit. Nou, en die vechten dan in, zeg maar, in Tripoli uh, hun, hun dingen uit. Deze week uh, er gewoon mensen op straat dus, uh, neerschoten. Uh, en dan is er af en toe zo'n bomaanslag. Uh, in augustus was er een grote bomaanslag in Tripoli bij een moskee. En nu was er eentje bij de Iraanse ambassade. En dan denk je van ja, goh hoe kan dat nou? ja, nou, goed, Hezbollah, een van de regeringspartijen, Lieber, die is actief op de grond in Syrië. Ja, die vecht mee. Aan die de vecht kant mee. Van Assad. En dat is dus, en die worden weer gesponsord door Iran. <laughs> dus dat zijn daarmee... Shiiten. Dat zijn Syriëten. En dat nee. is echt ook een minderheid in Syrië. En de Hezbollah zegt, ja, wij beschermen de Shiiten in Syrië. En wij beschermen de Libanese Syriëten. Want zijn nou voordat die Soenieten daarvoor zeggen... Kijk, komen ze allemaal naar Libanon toe en gaan ze ons pakken. Dat is heel simplistisch, maar dat is eigenlijk wat erachter En Al die bevolkingsgroepen zitten niet alleen in, in Syrië... maar die zitten ook allemaal in Libanon. Ja, Libanon is eigenlijk een soort, soort, soort plaats... waar alle bevolkingsgroepen en culturen in het Midden-Oosten aanwezig zijn. En dan in een hele... Ja, breekbare balans, zeg maar. Je hebt de Shiite, sunniten, heel veel christenen, Maronieten, uh, ja, noem het maar op. En ook nog wat wat Koerdes, die vluchtelingen. En het is er allemaal. En wie wordt er verantwoordelijk gesteld voor die aanslag op die ambassade? Ja, wie wordt er verantwoordelijk gesteld? Er is een, een, een sunnitische radicale groepering aan Al-Qaeda geaffilieerd. Die heeft gezegd, wij hebben het gedaan. Maar ja, kijk, er is op dit moment zoveel woede in Libanon. Onder, um, ja, onder de sunniten, zeg maar. Die zeggen van, ja, waarom vechten de Shiiten uit Libanon mee in, in Syrië. Wij willen ook mee vechten. En kijk, zij hebben geen grote, groot land achter zich staan... wat ze sponsoren. Dus zo af en toe heb je wel eenlingen die dan naar Syrië toe gaan... en ze willen. geen aan Iran erachter. Zeg maar nee. bijvoorbeeld wat Saudi-Arabië, toch? Ja, maar die, die, die, die focussen vooral... althans, wat wij in bronnen mij vertellen... die focussen vooral op de, op de partij in Syrië op de grond. En in Libanon op dit moment... er ja, gebeurt eigenlijk niet zoveel. Repertijd, als je naar Syrië wil gaan om te vechten... dan ben je natuurlijk welkom. Zo ja. zie je ook ook uit Nederland gaan. Jongens, en uit Frankrijk, België... En Beirut, de hoofdstad, is natuurlijk een fantastisch mooie stad. Ja, het is ontzettend leuk. <laughs> Aan de zee? Dat is, dat is een beetje de ironie van... Uh, kijk, mensen gaan er gewoon uit. Gaan gewoon uit eten. Het is een soort gemaakte gezelligheid op dit moment. Het is... Uh, kijk, toeristen komen er op dit moment niet meer. Helemaal niet? Nee, dat is echt... Uh, ja, af en toe zie je verdwaalde uh, Japanners lopen met een camera om zijn nek... die dan een foto maakt. En daar moeten ze toch van hebben, daar, hè? daar kijk, kijk, Libanon heeft eigenlijk geen economie... behalve dan uh, de toerisme. En zodra dat in de slop zit, zoals de afgelopen twee jaar... dan is het eigenlijk... Geen inkomsten van de staat. Dat... Want gevaarlijk is het in Libanon? Nou, ik zou... Voor toeristen? Ik, ik zou het niet gevaarlijk willen noemen. Ik zou zeggen, je moet oppassen, je moet alert zijn. Dat is altijd zo als je in die regio op, op pad gaat. Maar ja, om nou met een busje toeristen de bekka vallei in te rijden... En dat, dat lijkt me niet aan te raden. Maar kijk, Het is niet gevaarlijk, maar je moet wel alert zijn. Laat ik het zo zeggen. Toch is er ook een beetje goed nieuws. Want ja. er is een enorm olieveld voor de kust ontdekt. Ja, er is in, uh, in zee, vorig jaar eigenlijk al... zijn er een aantal rapporten naar buiten gekomen... dat er uh, 2800 miljard kubieke meter gas zit. En dan niet nog een kleine 900 miljoen vaten olie. Dan zou je zeggen, van mooi. Wanneer wordt er geboord? Nou, dat is natuurlijk in Libanon dan ook weer... Een... Een probleem, want je hebt allemaal van die partijen die willen allemaal een soort vinger in de pap hebben en allemaal een, een deel van de, van de taart. En er is geen regering om dat allemaal goed te leiden. Precies, en de, nu heeft de oppositie heeft gezegd van ja, maar een demissionair kabinet kan dat helemaal niet, uh, helemaal niet uh, uitvaardigen, zo'n uh, publieke aanbesteding. Dus gebeurt er gebeurt eigenlijk niks alweer een jaar. En uh, ondertussen uh, ja, hebben de Israëli's in het zuiden, die zijn al druk bezig met, uh, met een aanbesteding en die gaan misschien binnenkort al boren. En dan zou je zien dat Libanon weer achter het net vis. Klinkt allemaal grimmig. Jammer. En morgen is de allereerste zitting van het Hariri tribunaal in Den Haag. Nee, moet... nee maandag is die. die... Maandag, oké. Okay. En dat moet uiteindelijk duidelijk maken wie er verantwoordelijk is... voor de moordaanslag op premier Hariri ja. in 2005. Ja. Wordt daar rijkhalsende uitgekeken in Libanon? Ja, nou, dat, dat is alweer een beetje voorbij. Uh, kijk, in januari begint het echte proces. Alleen het, het grote probleem is... de verdachten die worden niet aangehouden in Libanon. Oftewel, er is eigenlijk geen belangstelling voor. Want er is een... Aanklacht tegen een aantal mensen die niet worden gearresteerd. Dus het zal een soort zo-proces worden. Maar aan de andere kant, het is wel interessant om te zien ja, wie er nou eigenlijk achter die aanslag zit, want we weten dat nog steeds niet zeker. En zal dat duidelijk worden dan? Ja, nou ja er zijn een aantal Hezbollah-mannen worden verdacht. En we zullen kijken hoe, hoe, de, hoe, de bewijs, hoe het bewijs is en of dat sterk genoeg is. Jij kijkt er wel, Rijkalsen. Jazeker, zeker. Uit uw blok, kom dan nog een keer terug. Sowieso, Z welkom. To Libanon en Syrië-specialist. Dankjewel. Wat is er nog op tv vanavond? Het programma Broers en Zussen gaat over de broer van Barack Obama, George. Die woont in een sloppenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Maar de rust sinds Barack, de machtigste man ter wereld, is geworden... een zware last op zijn schouders. Hij kan er misschien voor zorgen dat er aandacht komt voor het leven... in de sloppenwijk, denken de mensen om hem heen. En zou hij ook een streepje voor hebben bij zijn broer? Of is die gewoon van gelijke monniken gelijke kappen? Broers en Zussen om vijf over half tien op Nederland 3. Een hele bijzondere uitzending van Nederland van boven. Vanavond wordt er op begraafplaatsen ingezoomd. Van boven dus. Om tien voor half elf op Nederland 1. De gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren discussiëren over wat u in dit programma hoort... dan wel heeft gehoord... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het uitgebreide nieuwsbulletin van twaalf tot kwart over twee... op deze zender, het programma Lunch met Jurgen van den Berg. Hij is er bijna, hij komt eraan. Ik zie hem rennen. Surf naar de gids.fm. Gaat tot morgen. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Morgen vanaf middernacht met Guilaine Plach. Plag. Ik praat twee uur lang met drie van mijn favoriete gasten van de afgelopen 10 jaar. Het zijn Hans Smits, directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.